Uur. Dit is door meeges met het NOS-journaal. Tientallen regen. Onder hen zijn vijftien medaillewinnaars. Dat heeft de toenmalige directeur van het Russische antidopinglaboratorium gezegd tegen de New York Times. Het dopingprogramma was volgens Grigory Rotchenkov georganiseerd door de staat. omdat Rusland zeker wilde zijn van succes op de winterspelen in eigen land sporters kregen een cocktail van drie soorten doping vermengd met alcohol. Ze konden niet worden betrapt omdat de geheime dienst de urinemonsters in het laboratorium s'nachts verving door schone urine die maanden eerder was verzameld. Koning Willem-Alexander heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan de Nederlandse troepen in Jordanië. De 200 militairen maken deel uit van de brede internationale coalitie die strijdt tegen IS in Irak en Syrië. Tijdens het bezoek werd de koning vergezeld door commandant der strijdkrachten Middendorp. Willem-Alexander kreeg een rondleiding op de plek waar de Nederlandse F-16 zijn gestationeerd... en hij bezocht het woon- en werkgebied van de Nederlandse en Belgische soldaten. Muziekcentrum Tivoli-Vredenburg in Utrecht kan alleen worden gered als de gemeente miljoenen investeert. Uit onderzoek is gebleken dat het muziekcentrum financieel niet op eigen benen kan staan. Daarom zou de gemeente Utrecht de huur met bijna 2 miljoen euro per jaar moeten verlagen...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 Oh, you took your pride and your joy, your freedom taken our way. Your body's shining, it's diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old song, get in, we'll set you free. Fly on, take us, take us, and teach us to do right, take us, take us. Diamond jewelry strong is cool baby white your eyes you got an old soul get you want say to Dat was hem dus, Isaac Bullock. In de periode dat hij dit nummer eh, opnam voor Serious Request 2014. Dat is ook alweer bijna twee jaar terug. En twee jaar achter ons. En toen heeft hij dit nummer opgenomen. Lioness, welkom bij deze alternatieve FM. En natuurlijk danken aan Thomas de Jong voor weer twee uur. Jong CFM je voor het volgende week is hij weer terug. Vijf over acht uh, betekent dat we ook weer eens even weer, uh, wat, uh, wat nieuw materiaal gaan draaien. Want vandaag op 12 mei, als wij uh, praten, dan wordt er een nieuwe EP gepresenteerd door A Brighter Light. Nou, laten wij die uh, toevallig ook hier uh, hebben liggen hier bij ons uh, in de studio. Dus we gaan daar even wat uh, aandacht aan besteden door uh, in ieder geval twee nummers uh, van die EP te draaien. Follow me, heet uh, de, de, de EP. En dat uh, is zijn vijf tracks, moet ik erbij zeggen. Dus uh, we zullen uh, denk ik twee tracks uh, gaan draaien hier in Alternative VM. Dus dat uh, zo dadelijk. En we hebben de mailbox heeft ook een beetje gekle geklepperd. Box Wat is dat dan? Nou, die jongens zijn ook bezig met een, een EP. Wajaka heet die EP. En ook daar zullen we dus twee tracks van gaan draaien. Dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen. Um, dat is het nieuwe materiaal wat we hier uh, laten horen. En natuurlijk hebben we ook uh, gewoon het, uh, een riedeltje muziek klaar liggen... van, nou ja, van alles wat, zeg maar. Dus dat uh, zullen we de komende twee uur laten horen. Zoals bijvoorbeeld April Rose... En achter Roos schuilt Mario Kruileman met een uh, complete band. En dit was het uh, werkje wat zij nou in 2014 of 2015 heeft opgenomen. Dat wil ik even vanaf zijn. Het nummer dat heet uh, The Year of Summer.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 Less goodbye On a cold dat waren ze. Graveltown met de cold september day. Nee, nou, zo uh, koud uh, is het nog niet. Nog niet. Maar als we de weers uh, vooruitzichten mogen geloven... dan uh, wordt er nog even de temperatuur... of beter gezegd de thermostaat nog even een uh, paar graden naar beneden gegooid. Komend weekend zeker. En dus moeten wij uh, met Pinksteren nog eventjes uh, met een, uh, een jasje extra rondlopen. En dat zou je niet zeggen als je zo naar buiten kijkt, hè, want... Het mooie weer is inmiddels uh, ook uh, weer in Nederland een aantal dagen. Maar goed, uh, dat, dat uh, zal Graveltaan met dit nummer niet hebben bedoeld. Year of Summer is ook uh, misschien uh, een beetje uh, met een knipoog gemaakt uh, naar het weer. En dat was April Rose, uh, ook uh, uit de buurt uh, komend trouwens. <coughs> Geldt niet voor Graveltaan, want die komen dus uh, weer ergens anders vandaan. Maar goed, het uh, maakt niet uit. Het is, uh, het, het, het is muziek uit alle windstreken, zeg ik dan altijd maar, hier in Nederland... Dat is ook de reden waarom we draaien. Dus dat sowieso. Nou, we hebben weer een blokje klaar liggen van weer twee stuk's. Uh, deze dame die kennen we uh, nog van een uh, tijdje terug. Uh, bijvoorbeeld, uh, wat had ze nou onder andere opgenomen? Uh, ja, dat, uh, dat is dan leuk als je dan uh, erover begint. Dan moet je het natuurlijk ook uh, wel even afmaken. Alleen hemij heeft uh, namelijk uh, al wat uh, meer uh, dingen gemaakt. Uh, Misleadingly Soft was haar uh, eerste album, uh, zeg maar, wat ze gemaakt had. Maar uh, inmiddels uh, is er ook uh, weer een EP alweer uit. Uh, Mother Bird, uh, inderdaad. Dat is een clip die ze trouwens hier in de buurt heeft uh, geschoten. Die stond op, die, uh, op dat album Misleadingly Soft. Maar ze heeft inmiddels nu een, uh, een EP uitgebracht. En die EP, dat is A Ship for Fiber. Nou, uh, is die al sinds november in omloop... Maar inmiddels heeft ze ook een clip online gezet. En dat is echt haar hagelnieuwe werk. Dat is al een, een tijdje uit. Pronts en Barbed Wire. Dat is het nummer wat we al een aantal weken hier hebben gedraaid. En dus doen we dat nog maar een keer. Elena Meij dus met Pronts en Barbed Wire. Duncan Idaho en Kings Kuroi. Uh, dat is uh, van uh, het laatste album... wat ze hebben uitgebracht. Het uh, derde, want ze hebben er drie, hebben ze drie... in totaal uitgebracht. Duncan Idaho. En één, uh, de, de, dat was uh, The Riddles. Dat uh, was het laatste album... Het begon met Echo Location, daarachter kwam uh, die Event Horizon en dit uh, Riddles. Dat is alweer uit uh, 2014 dat ze dat hebben uitgebracht en uh, inmiddels leven we al in 2016. En wat er uh, van Duncan Ido, nou volgens mij bestaan ze nog steeds, want ze hebben best wel een uh, behoorlijke fanschade. Um, daarvoor hoorde je trouwens Elena mee met Prance Barbed Wire. Dat, uh, dat is het, het, de, de nieuwe single, uh, min of meer, die op dit moment de ronde doet... Via uh, het uh, videokanaal YouTube. Zo moet je dat dan uh, even omschrijven. En dan uh, is dat uh, het blokje wat we hebben gehad. Vier minuten voor half negen. En dan gaan we even naar vorige week. Want vorige week was het 5 mei. Ja, ja En uh, toen stond uh, de klikker uh, met de foto. Uh, Graaf uh, Marcus van Dam. U was alweer uh, flink bezig geweest. Heb je nog de nodige platen kunnen schieten? Ja, ik denk dat, uh, dat ik wel goede plaatjes heb geschoten. Ja. Uh, en ik uh, maakte die ergens op attent. Namelijk op Gabby Lieve. Ja, maar ik heb het door de drukte niet gered om naar het tentje te komen. Het was zo dat is druk jammer. daar. Dat is, jammer. dat is jammer. Het was zo druk. Ja, maar uh, zij heeft dus uh, vorige week daar uh, gestaan. Ik denk, uh, nou heb ik een mooi bruggetje om even naar... Uh, ja, in ja. het uh, 3FM Series tel een tentje. Hm. 3FM Serious Talent? Wat, ja, uh... volgens mij was dat het. Uh, ze stonden bij dat 3FM-teentje uh, richting... Uh, tussen, de, uh, tussen de twee podia's in. Oké, okay, dus dat, daar, daar, heeft, uh, daar heeft ze dus uh, uh, kennelijk dan uh, eventjes uh, gestaan. Uh, uh, nou ja, eventjes. Uh, wat wel heel erg leuk was, was dat uh, naar aanleiding daarvan... meteen uh, actie ondernomen is door RTL Late Night... Ik weet niet of je dat uh, meegekregen nee. Maar ze zat, uh, ze zat uh, à la uh, minuut, geloof ik, uh, meteen uh, s'avonds uh, daarin. In, uh, in dat programma van Umberto Tan. En daar zag je Giel Belen ook op de achtergrond. En toen heeft ze dat uh, liedje wat ze dus op uh, YouTube heeft gezet. Dat heeft ze daar gespeeld. Ah. Dus uh, eerder wie eerder toekomt. Nou, over Gabi Lieve gesproken. We, hebben de, uh, we, nou, we draaien dat nummer draaien we eigenlijk al knotsgek, uh, veel en lang en nog wat. Maar... Daar is er gewoon weer. Hide and seek! Well, I'm fast asleep. onderweg En uh, dan is het over deze groep. Uh, Box Roeba, zij. En waar ze in grote naam vandaan komen. Nou, dat ga ik uh, je nu verklappen. Want uh, dat uh, wil ik toch wel even weten. Ik, uh, ik draai het. En ik uh, weet eigenlijk nog niet eens waar ze vandaan komen. Gaan we nog even bekijken. Oh, kijk eens even. <laughs> het komt uit de, de stal van Pies... Uh, piece of the puzzle. Dat, dat, dat is een uh, redelijk gerenommeerd uh, bedrijfje van Lonneke van der Loos. Ja, en als je dan uh, zoiets uh, krijgt, dan zie je ook ineens, bam, hé, hey, kijk eens, dit is uh, leuk. Uit Noord-Brabant, daar komen ze vandaan. En uh, dit is in ieder geval al een voorschot voor wat ze gaan uitgeven. Uh, Marcus van Dam heeft ook al eventjes stiekem uh, zitten luisteren. Dus, uh, ja, ik zag het gisteren in mijn mailbox liggen. Uh, ja, nou ja, ik, uh, ik zie het dus nu waar het vandaan komt. Het komt bij Peace uh, Piece of the Puzzle komt het vandaan. En uh, ja, dan, dan weet je dus uh, dat het uh, geheid uh, wel uh, geramd zit uh, met, uh, met dit uh, werk. Backdoorman, dat ga je straks nog horen. Want uh, dat is uh, eigenlijk... Uh, de, de, de eigenlijke... Um, het nummer wat ze vooruit hebben geschoven. Dus die ga je straks horen. Uh, maar goed... Uh, dit is uh, natuurlijk wel even feestelijk... om even te horen. Lekker vlotte muziek... uit het Brabantse land. Om het dan maar even zo te zeggen. Ja. Um, uh, Nederlands talig werk hebben we ook. Twee stuks. Uh, eentje hier uit de buurt. Uh, dat is uh, Anouk. Anouk Slik. Niet uh, de Anouk... Uh, de grote Anouk. Maar... Uh, de, de, zij is hier geweest en... Uh, daar gaan we straks in Twee uur wat van horen. Maar nu is het tijd weer voor Koosje Secreve. Zoals ze, ze voluit heet. En het album wat ze heeft gemaakt is ook wonderschoon. En dit nummer dat kennen we nog niet. Maar dat nummer dat ga je nu horen. In mijn droom. In mijn droom liep ik vooruit. Wat nog moet beginnen onder mijn huid dieper dan een bloed waar het binnen mij. Death, Because lines set so in my hands But as these lines started fade Columbus died in me And I left America for what it was To be back in the sea En de Lumberjacks. En het uh, gaat wel heel erg crescendo uh, met uh, Lisa en de Lumberjacks. Uh, ben je die wel tegengekomen trouwens, of niet? Uh, ik ben ze wel tegengekomen. Maar, ze hadden ja, maar ik, uh, ik had het niet idee dat ze mij nog herkende. Uh, dus, uh, uh, ze was uh, van Joep Doei en uh, tot kijk maar weer uh, zoiets. Ja, zoiets. <laughs> uh, goed, uh, ook een Halemse band trouwens. Een uh, schoolband uh, die, uh, die het uh, aardig uh, geschopt heeft. Want ze hebben ook op een gestaan. Niet... Op het hoofdpodium, waarvan ze... Nou ja, als ze hadden gewonnen op bij de Rob Act woord Hadden ze daar wel gestaan, maar uh, ja. dat, dat, dat zat er niet in. Maar wel op een ander podium tijdens bevrijdingspop. Kijk, dus het is uh, voor een deel dus wel gelukt om daar te komen staan. En jij hebt ze wel op de kiek gezet, of niet? Uh, volgens mij, ja... Ik... Uh, ja? Volgens mij hebben ik er wel een plaatje van geschoten. Oh, okay. dus, dus, maar dat was niet mijn, uh, op welk podium stonden ze ook weer. Uh, uh, pff, dat weet ik niet, want ik ben er niet bij geweest. Zal wel het uh, podium zijn of uh, een ja, van die andere? van de vrijheid. De nee, het was het plein van de vrijheid. Je, je zegt het goed. plein van de vrijheid was het. Dus uh, dat, uh, dat, dat was hem. Ik stond voornamelijk bij het podium. Ja. Oké, okay, dus, uh, daar, en daar uh, stonden ook uh, zeer bekende mensen van ons uh, die wij in onze uitzendingen hebben gehad, of niet? Ja, volgens uh, mij ook. Er met de locomotives. Ja? Uh, Kraakseiland dus. Ja, Kraakseiland stond er geloof ik. Ja. En wat hadden we nou nog meer? Nou ja, in ieder geval, er stond er wel een batterij aan. Uh, ja, trouwens, ah, overigens, uh, overigens was er ook nog, heb ik ook ontzettend veel weer respect voor Suus de Groot. Uh, ja, klinkt gek. Maar ik lees dan op een gegeven moment ergens uh, terug. Op de avond voordat uh, de bevrijdingspop losgaat. Dan hebben we 4 mei. En 4 mei is altijd de dag van herdenken. En het herdenken. Precies. Daar was zij bij betrokken. En dat, uh, dus ze heeft ze oude stiel van muzieklerares. Of in ieder geval uh, met kinderen bezig zijn om muziek, uh, educatie te geven. Dat was uh, een van de redenen wat ze, daar, uh, wat ze daar heeft uitlopen spoken. En dan denk ik, ja, uh, als je, hoe, hoe kun je dan uh, het beste uh, de, uh, bepaalde dingen herdenken? Nou, dat kan je dan op die manier doen. En dat vind ik eigenlijk weer een waanzinnig goede bijdrage... die uh, Suus dan uh, weer levert tussen alle drukke bedrijven door. Want ze heeft uh, samen met Sooner Night weer een nieuw e uh, album gemaakt. Dat moeten we nog hebben. Dus even kijken of we dat uh, nog uh, eerder uh, ook nog uh, kunnen doen. Maar ja, uh, landelijk is die al, uh, uh, al uh, ver de lucht in. Dus uh, want, ja, uh, voor ons is het leuk om de hip. Maar meer ook niet. Uh, goed, daarvoor hoorden we Alaska met uh, Rimbo. Uh, gaat over de dichte Rimbo. Uh, er stond trouwens een... Uh, een uh, en daarvoor hoorde je Koosje. Koosje is de kreven met uh, In mijn Droom. Dat uh, was een beetje in het kort uh, van wat we hebben gedraaid. Uh, wat ik dan nog eventjes uh, grappig uh, vind om te vermelden... is dat er een, uh, een aardig uh, stuk uh, uh, gedeeld werd door de mannen van Alaska die we net hadden gedraaid. Uh, en zij hadden op een gegeven moment... Hadden ze gezet, hadden ze, was er iemand die had uh, een website in het leven geroepen... ondergewaardeerde liedjes. Nou, dat ging dus uh, over, uh, over Alaska. En Alaska, daar uh, dat, dat, dat, dat hadden ze dus een, had een nummer van. Dat was Richard Rombouts, heet hij geloof ik. Inderdaad, die man. Die heeft op een gegeven moment een uh, verhaal opgeschreven... dat klonk als een klok. Dat ging over Emilias Res. Dat, uh, dat vond hij dan een ongeverdierd liedje. Maar ja, uh, zo zijn er uh, veel uh, nummers van Alaska die uh, ja, uh, wel bekend zijn... omdat ze dan toevalligerwijs twee keer uh, bij uh, de Wereld Draai Door hebben gezeten. Maar voor de rest is het dan... ja, leuk, we, we, we hebben er weer kennis van genomen. En uh, dat is het dan... Maar de nummers zijn er niet minder om. En als ik dan op een gegeven moment... Uh, uh, het verhaal van wat ik uh, gelezen heb... van Frank Bond over Rainbow... het is een, uh, een uh, onbekende Franse dichter... daar heeft hij dan weer een liedje over geschreven. Omdat hij dan toch in de poëzie is uh, gedoken van deze dichter. En dan komt er dus een liedje uit. En daar heeft hij, uh, dat heeft hij samen met zijn cornuiten uh, van uh, Alaska opgenomen. En dat is dan weer terug te horen op Prospero. Dat dat album, wat uh, ontzettend veel invloed heeft van uh, onder andere Enio Morricone. Het is een beetje ja euro-country. Zo mag je het dan uh, wel omschrijven. Dus die reden dus om ook uh, dat nummer gewoon weer eens even uh, uh, te draaien. Hier bij Alternative Event. Nou, dan heb ik weer uh, aardig wat, uh, wat zitten, de, zitten te kleppen. Uh, Brian and Light, dat is uh, de, de, de groep die op dit moment uh, bezig is um, een ja, een optreden af te werken zou ik bijna willen zeggen. En wat zijn ze dan aan het doen? Nou, ze zijn, uh, ze zijn bezig om hun EP te presenteren. En die EP die wordt gepresenteerd in het voormalig Tivoli. Nou, die is, uh, dat is ook weer net in het nieuws uh, geweest. Uh, dat dat een schip van Bijleg is. En uh, of dat nieuwe Tivoli, Vredeburg uh, het allemaal gaat redden. Dat is dan nog maar zeer de vraag. Uh, maar zij hebben besloten om in... Ketopia, dat is dan het de, de, de gebouw wat vroeger Tivoli was. Aan de oude gracht. Daar gaan ze hem presenteren vanavond. Ten doof houden. De, de EP Follow Me. Nou hebben wij even razendsnel uh, dat, de EP er even afgeplukt. En je gaat nu ook het titelnummer horen. En dat nummer dat is Follow Me. En van die leuke dingen, dan denk je: hey er komt nog wat. En dan is toch ineens jou ja hoor. Dan hoor ik ineens weer iets nog op de achtergrond terugkomen. A Brighter Light is dit met Follow Me. En de dame die je hebt gehoord is Joya, die de medetekst heeft in gezongen vanavond. Dus in de voormalige Tivoli aan de oude gracht. Ketopia heet dat tegenwoordig. Daar is de EP-presentatie van de mensen te zien. En jawel, hij stond vandaag al op iTunes. Dat is ook de reden waarom we hem even afgehaald hebben. Om dit te laten horen, want dat was wel de bedoeling. Dat is het verhaal dus van... Um, uh, nou ja... Wat ik zei uh, van A Bridal Light uh, heb ik dan nog wat. Ja, uh, maar, dan, uh, ja, maar dat, dat, dat. Nou, ik ga nog even wat tussendoor uh, doen. Ik vind dat wel leuk. Waarom ook niet? Ik, ik, heb, hier, ik heb hier iets. Uh, dat dat, uh, dat, dat bleun waar, wat we, wat we nog, uh, nog wel eens hebben. Dat, uh, dat kan ik nog eventjes uh, draaien. Gaat dat, uh, nee, dat gaat niet meer lukken. Dat, uh, ik, ik draai wat anders. Ik draai wat anders. Dit is, dit is ook wel leuk. Uh, dit is een beetje freaky. Freaky shit, om het dan maar zo te zeggen. En we kennen het allemaal, want ze zijn uh, uiteindelijk toch ook uh, de, de winnaars uh, geweest. Uh, van uh, op een gegeven moment van uh, de Grote Prijs van Nederland. Nou, wat dank je, je van hier van uh, Uniform Child, Ubrig? hem niet helemaal draaien. Dat is wel een beetje zonde natuurlijk. Maar misschien dat we hem zo direct in het tweede uur wel hem volledig kunnen afdraaien. Want dat is natuurlijk wel iets wat deze briljante band die heel kort bestaan heeft, wel verdient in dat opzicht. Want we hebben er nog eentje die we zeker draaien tot aan negen uur. En dat is Visualize van Lina Kreuzen. Biggie Valletje van verkeerd uittuimen, dan uh, heb je nog 20 seconden over. Zou je uh, zoiets hebben als uh, de regisseur die zegt: uh, nou ja, ga dan maar iets uh, voor jezelf uh, doen. En uh, misschien krijg je ook als je bij de televisie zit, dan zie je altijd zo'n regisseur die dan een hand opsteekt en die zegt 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan draaien. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.